Annette Schut met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders heeft zijn campagne hervat. Hij zat gisteravond bij VI. Hij zei bij herhaling dat de andere partijen niet om hem heen kunnen... als de kiezers hem groot genoeg zullen maken. De meeste partijen sluiten samenwerking met Wilders uit... maar volgens hem zullen ze dat niet volhouden. Op een andere zender zei VVD'er Brekelmans niet in een kabinet te willen stappen met D66, het CDA en GroenLinks-P van de A. Eerder had partijleider Dylan Jesselgus ook al gezegd niet aan een kabinet met GroenLinks-P van de A te willen beginnen. Amerikaans president Donald Trump heeft tijdens een overleg met de Oekraïnse leider Zelensky aangedrongen op een deal om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij tijdens een derde ontmoeting in het Witte Huis. Zelensky sprak naderhand van een productieve ontmoeting en vertelde dat er werd gesproken over onder meer luchtverdediging en veiligheidsgaranties. Wel werd duidelijk dat Oekraïne voorlopig geen lange afstandsraketten krijgt van de VS, iets wat Zelensky graag wil. Het Israëlische leger heeft het lichaam van een gijzelaar ontvangen van het Rode Kruis, smelt het leger op X. Na een korte ceremonie zal het lichaam naar Tel Aviv worden gebracht om geïdentificeerd te worden. Er liggen nog altijd stoffelijke resten van gijzelaars in Gaza. Hamas moet die overdragen als onderdeel van het bestand met Israël, maar zegt dat nog niet te kunnen omdat niet alle lichamen zijn teruggevonden. Stichting Cold Case Zaken en de politie hebben de identiteit van een dakloze man achterhaald die ruim 31 jaar geleden dood werd gevonden in Amsterdam. Het gaat om een Italiaan die vlakbij Napels woonde. Nadat een foto van de man online werd gedeeld kwamen ze terecht bij zijn zoon via een krantenartikel uit de jaren 90. Daarin vertelt de zoon over de vermissing van zijn vader. Het weer. Lokaal kan er nog een bui vallen. Vannacht opklaringen, tot af naar een graad of zeven. Morgen droog en zonnig bij maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Als je raak je kwijt. Op het witte paard. Is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard.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 Wel iets moois in het verschiet TV It like you